Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag protesteren vandaag truckers en mensen die hun actie steunen tegen de coronamaatregelen. Op sociale media is te zien dat vrachtwagens de toegang van het Binnenhof hebben geblokkeerd. Hoeveel betogers er zijn is nog niet duidelijk. De politie is aanwezig, maar grijpt niet in. Demonstranten worden opgeroepen om vanuit heel Nederland naar Den Haag te komen om mee te protesteren. De truckersprotesten zijn overgewaaid uit Canada, waar chauffeurs al weken protesteren in de hoofdstad Ottawa. En in Canada houden truckers ook nog steeds een brug bezet... die een belangrijke grensovergang vormt tussen de VS en Canada. Ondanks een gerechtelijk bevel weigeren demonstranten te vertrekken. Volgens verschillende media is het aantal demonstranten de afgelopen uren alleen genomen. Eerder werd ook al de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan de al dagenlang durende blokkade. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden... bellen elkaar vandaag over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. De Nationaal Veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan... zei gisteren dat de invasie van Oekraïne elk moment kan beginnen als Poetin daarvoor kiest. Maar hij kwam niet met bewijzen. De VS hield eerder rekening met een inval na de winterspelen in Peking... maar ziet een offensief voor die tijd nu ook als een optie. Moskou noemt dat nepnieuws.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 Zo vroeg is het nou nooit geweest voor mij, hoor, eerlijk gezegd. Zeker niet op een zaterdagmorgen. Goedemorgen. Ja. ja. Ik vind het heel fijn dat jij Wilco ja. toebak wil vervangen. Want nou, het is die heerlijk met zijn kont ergens op een resort in uh, Egypte. Zeker all-inclusive? Uh, weet ik niet. Nee, nee, nou, zijn dochter Die heeft verkering met een uh, vrij rijke Egyptische man. Oh. En die wonen daar. En dan uh, uh, mag de hele familie komen. Hm. nou... Dus die, die zit um, wel erg luxe, denk ik, ja. hoor. Nou, ik, heb, ik heb ook zoiets uh, meegemaakt nog, uh, niet zo gek lang geleden. Uh, er waren, ik, ik, ik drink normaal gesproken om negen uur een bakje koffie ergens in het dorp. Dus dat wordt uh, dit keer even lastig. Maar goed, ja. ik sla me over. Ja. Uh, daar zit af en toe iemand uh, bij. Die komt uh, uit Rijnstraat Dat is historisch zo gegaan. Hij had altijd een hond. Oh. En die liet hij altijd uit. En dan liep hij altijd het hele visserspad af. Oké, okay, ja. En uh, nou ja, die hond die had hij die op een gegeven moment niet meer. Maar nu komt hij gewoon elke zaterdag komt over. Dat is een beetje al. Koffie uh, met Ja, jou? dan komt hij altijd koffie drinken bij jou. de vaste club. Maar die man die komt dus uh, uiteraard Maar die heeft dus ook uh, rijke kennissen. En die was ergens rond de kerst was hij op uitnodiging van, uh, van een paar mensen in Florida. Nou, daar, uh, daar, is, daar ontbreekt het helemaal aan niks. Nee, uh, uh, groen uh, gekniepte uh, grasvelden, helemaal netjes. Met een naaldje ernaast. Ja, met een, met een ja, lineaaltje naast. ernaast en uh, noem maar op. Dus die werd volledig in de watten gelegd. Dus ik denk dat Wilco dit uh, een beetje her, uh, ja, zou moeten kennen, denk ik. Ja, ik denk het wel, ja, maar hij vindt het niks hoor. Hij is altijd lekker bezig met zijn handen en zijn dingen en de muziek. En uh, ja, dan zit je daar en dan kan je eigenlijk niks. Dat je, dat eigenlijk. Uh, is het een beetje een straf voor hem? Oh, okay, okay. <laughs> maar ja, hij is, twee week, is hij er twee weken, is het niet? Volgende week op Mark en ik ben heel blij dat je Ma Mark Anthony van Dalen, ja, ja. die kennen we nog uh, ja, van de tijd en... dat hij nog bij Goeiemorgenstand voor de techniek deed. Ja, ja, ja. En hij is eigenlijk bij ons gekomen ja. omdat ik uh, toen ook iemand zocht en dat wilde hij dan wel doen. En toen uh, vond hij het wel heel leuk. Hij vond, ja, wel vroeg, maar ja, ja, inmiddels heeft hij andere bezigheden, dus hij... Uh, ja. Is er praktisch niet meer, helaas. Nee, maar hij, ja. hij weet wel hoe die tafel zo direct uh, werkt volgende week, als hij komt. Ja, ah. nou ja, ja, dat wel. Dat gaan we meemaken. Dus. Ja, <tus> goed. Ja, Daar zit hij wel weer tegen een te hikken, denk ik. Uh, nou, uh, goed. We merken dat wel. Ja, ja jij uh, weet het wel. Dat ja, ja, pff, uh, ik, ik zit hier uh, drie keer in de week. Ja, dus uh, met je ogen dicht. <tus> ja, en twee keer knipperen. Twee en, vingers in je neus. Waar die vingers in je neus vandaan komen, dat weet ik nog. Ja, ja, ja, maar. Maar ja. ja, vingers in je neus. Vertel, wat, uh, wat, uh, <tus> wat, uh, wat, uh, wat heb je op je lever? Want uh, dit is altijd het programma van de, de bijzondere dingen die ja. gebeurd zijn. Nou, Ik vind het wel heel grappig dat uh, afgelopen december... Dat had je een hele verveelde bewaker. <tiek> en er is dus een van de werken, het heet dan De Drie Figuren... door Anna Leporskaya. Mm -hmm. En er stonden een aantal personen zonder gezicht afgebeeld. En de verveelde bewaker heeft, zich, uh, heeft ze wakker gemaakt. Want hij heeft dus gewoon uh, oogjes en, <tiek> en mondjes opgetekend. Dus hij uh, had een beetje opges opgeleukt met een balpen... En uh, ja, de bezoekers melden hun ontdekking... waarna al snel duidelijk werd dat het om een creatieve bewaker ging. En uh, het motief is nog onbekend... maar we geloven dat het een soort inzinking geweest is. Ik kan me voorstellen dat je iedere dag weer... dat lijkt me ook geen baan dat je zo zo'n poos in een museum... en dan steeds uh, in dezelfde zaal staat. Ik ben geneigd om dan zelf uh, de filstift erbij ja, te gaan pakken... Heeft, en uh, iets te ook. gaan tekenen en weet ik allemaal wat. Dus, uh... Ja, maar hij riskeert dus echt nog een fikse boete... en tot uh. drie maanden zelfschap. Uh, en dan kan hij mooi even oefenen op een klappapiertje. Dus dat zijn creatieve toevoegingen... voor dat iets meer aansluiten bij het uh, originele werk. Uh, het, het zou zomaar nieuws kunnen zijn... wat wij op de dinsdagmorgen soms ook behouden. Ja, ja, dit, ja. dit soort uh, dingen die komen er regelmatig in voor. En dan ja, ik zie uh, weet ik dat, dat, ja, ik dat zie. figuren als paardenkoper en stui... die geven dan een ja, volledig ik... eigen draai aan. Ja, dus... ja, ja, ja, ja. Maar ik zie hier inderdaad ook... Uh, het, is een beetje, het lijkt op die reclame van die telefoon met die vingertjes, hè? van uh, uh, Simpel of zo. je dan heb je allemaal uh, poppetjes. Ja. En uh, dat zijn drie van die, die gezichtjes zo. En daar, daar zijn dus gewoon twee puntjes op getekend. Nou, ik, ik vind het inderdaad wel leuker. Het is wel Als je ze niet hebt, nee. dan uh, ja, hè? wie ogen heeft hij ziet en wie oren heeft hij horen. Ja, ik kan ja. me, ja, 900.000 euro, ik vind... Ik ben nog steeds verbaasd. Ik, zou, ik, ik denk dat er op een gegeven moment... dat, die, uh, dat het kunstwerk misschien zo... Waar, uh, meer waard uh, begint te worden. Doordat er uh, twee van die vlekjes... Ja, uh, er zit een verhaal aan. Het gaat om het verhaal. Hè? Want ja. Het is net zoals jij een Rembrandt koopt. Ik, ja. Dat doe ik regelmatig. Niet dus. Maar dan, uh, <laughs> dan weet je gewoon... Ja. Het uh, hele verhaal van die man en dat hij ook arm geweest is... en ja. wat hij allemaal meegemaakt heeft. En dat maakt het hele schilderij ook extra veel waard. Ja, nou. Rem, dus, uh, Rembrandt. Uh, de, de, de, er hangt dus uh, regelmatig uh, <laughs> kan bij jou even naar nee, Rembrandt hoor, komen ik, ik, kijken. Ik, ik ben wel eens in het heen geweest. We heb, hebben ze gezien. Oh. En ik vind het wel onvoorstelbaar hoe die man schildert. Dat, is, uh, dat je inderdaad zo'n bontkraag ziet... en dat je het idee hebt van als ik blaas, dan beweegt het zo... So, Oh, nee, zoiets. Het echt is dat oh. je nog nooit opgevallen? Heb oh, Je nee, hebt nog nooit nee. gekeken? Nee. nee ga ik, er nee. een keertje heen. Dus het is echt nee, leuk nou, om te doen. Nou ja, goed. Nu ik uh, dat zegt, dan ga je naar die bondkraag kijken. Ja. Ja. Um, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik heb even verder, uh, verder geen tekst. Nee, nou, je hebt wel heel veel muziek volgens mij. Ja, dat hè, hebben dus... we wel. Dat hebben we wel. Ja. Um, ik ga eens even dit uh, laten horen. I'm Ach, dead. Madonna. Kijk. En daarvoor... Met het programma, want anders uh, gaan mensen weer hopeloos bellen en zeggen: Wat had je daarna allemaal aan het begin? Tom Petty en de Heartbreakers. Dat uh, is bij deze dan ook afgekondigd. Aparte uitvoering uh, heb ik. Dus, uh, een of andere verzamelaartje die ik uh, zo af en toe nog wel eens uh, erbij pak uh, als ik iets uh, nodig heb. Maar goed. Uh, Madonna dus. Like. Nee, niet like a Virgin. Into the groove. Into the groove, ja, ik, ja. Dat is ook echt iets voor een DJ om te draaien. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. into the groove. Into the groove. Ja, nou, ik, wie heeft er niet opgedanst, hè? Ik, kan uh, niet ik zal er wel wat danspasjes op gedaan Maar je had wel even de andere kant op moeten kijken, denk ik. Want, uh, ja, was dat wel uh, dat is moeilijk. En, en, ja. Is niet zo aan mij besteed. Maar ik had gisteravond toevallig dan mijn zoon en zijn vriendin te eten. En uh, dan heb je daar heb je bepaald muziek aan... En, uh, Denken zij van nou, het is wel een lekker nummer. En uh, ja, ik ken het wel vaak. En dan is dat gewoon het nummer van mijn discotijd. Je had vroeger, had je de, de Chin Chin en de Boeddha Club. En, de Boeddha uh, Club. En dan had je ook nog... Ja uh, mensen, voor wie dat wil weten. De Boeddha Club, dat was in de Haltestraat. Aan het begin. Aan het begin. En daar zat, uh, er zit nu een een of andere testdingetje. Ja, Ik weet niet of de CEO-optiek... Oh, ja. Die opticiëren die zitten nu, die volgens mij. Maar ik heb ook iets van een, een of andere uh, commerciële testdinges. Uh, oh, okay. ja, uh, dat wil ik jullie allemaal wel vertellen. Want laatst had iemand uh, van er komt een feest en je moet getest. En toen hadden anderen van, ja hallo, het kost me 80 euro en we kijken. het. En dan denk ik van, die mensen zijn niet op de hoogte dat je van testen voor toegang kan doen. En er zijn dan in ieder geval twee uh, testen voor toegang in Zandvoort. En Klopt. dat is gratis. Ja, ja. Dus uh, ga lekker daarheen en uh, laat je... Testen, dan kan je eventueel nog eventjes de horeca steunen. Hè? Die ja. nu weer een beetje open zijn. Ja, nou ja, goed. Uh, vanavond uh, heb ik begrepen dat er een protestactie op Stapel staat. Dus, ja, uh, maar ja, meneer Wien, hè, die uh, is, is niet zwaar. Die zwaardig. is niet mals, nee. Ik hoorde vanmorgen Jolande Beyer ja, van het patronaat vanmorgen ja. uh, zeggen. Ja, wij hebben de hoofdprijs. Want uh, als, we, ja. als we niet uh, doen uh, wat ze zeggen, dan zijn we zo 50.000 euro. Ja, dat in, gaan ze 60. dus niet doen. En het, het, is dus, uh, het kromme is dus dat in... Uh, Halsema, die, die, die heeft dan maar 4,500 boete. Ja. En dan vind, ik, dan vind ik het gewoon niet reëel. En ik heb wel het idee dat als je inderdaad dan de, de burgemeester gaat aanvechten... en dat er verschillende maten wordt ermee geweten, gemeten. Dus dat kan gewoon niet. Ik, uh, ja, ik, uh, ja zijn hij niet... is mij een beetje een ja. soort van mijn baas geworden inmiddels. Oh, maar jee. ik moet zeggen, ik vond uh, Nick Meijer fijner. Dat moet ik wel zeggen. Goed, oké. Okay. <laughs> maar maar, maar uh, ja, David is nu mijn burgemeester. Ik ben natuurlijk inwoner van Zandvoort. Maar ik heb dus tegenwoordig twee petten op. Twee petten? Ja, ja, ja, omdat ik natuurlijk een Haarnemse werknemer ben. En dat ik een, uh, toch wel voor Zandvoort werk hier en daar. Ah, het, is, uh, ja. het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Dus uh, laten we het maar zo uh, noemen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, uh, goed, je hebt nog iets uh, begrijpen. Ja, ik had hier een uh, artikel over uh, Disney. Die, Disney ligt onder vuur om dwergen in een nieuwe sneeuw, uh, film van Sneeuwwitje. Hmm. Want uh, ze zeggen ook al van ja, je bent op een bepaalde manier vooruitstrevend... maar je maakt nog steeds dat verhaal over zeven dwergen die in een grot leven. Ja. En dan denk ik zelf van ja, hoezo moet je dat, dat originele verhaal dan helemaal wegmaken? Maar uh, er is dus een, een uh, acteur, Pieter Dinklage... En die is dus bekend van de HBO-serie Game of Thrones. En hij vindt het zo ouderwets. En dan denk ik zelf van, ja, weet je... Hij heeft zelf, heeft hij dus ook uh, achondroplasie-groeistoornis... <coughs> waardoor hij altijd klein zal blijven. Ja. En uh, hij vindt van, ja, je bent vooruitstrevend... maar je maakt nog steeds het verhaal. En hij heeft, uh, Disney heeft de kritiek dus daar te haar genomen. En ze gaan nu anders met deze zeven personages om. En we hebben overleg gehad met mensen met dwerggroei... Maar ik denk dat hij misschien uh, overgeslagen is op, uh, om daar een rol in te spelen. Ik denk dat dat ze weet hebben je... hem niet gezien, denk ik. Nee, ze uh, hebben hem, het, over, hem, het net, hem net, over het hoofd gezien. Het is net als bij, bij, bij het gimmen, weet je wel. En dan dan ja. uh, mocht je kiezen. En dan, uh, nou, we nemen ja. die, die, die. En dan, uh, ineens, uh, ja, uh, als je te klein bent, dan, dan word je natuurlijk niet opgemerkt. Als laatste. Hallo, ik ben er ook nog. Ja, ik zat ook met gimmer. Ik stond dan in de prinsessenhal. Ik stond echt de, de derde van de kleinste, stond ja. ik. Ja, dat bedoel ik. Dus, dus uh, en uiteindelijk heb ik er wel basketbal gezeten. Ik ben nog 1,73 geworden. Voor een dame is dat relatief lang. Oh, oké. Okay. Uh, maar uh, toen de tijd was het... Uh, het duurde even, hè? Voordat je dan uh, ja. de lucht inschiet. Maar ja, het lijkt me, het lijkt me wel moeilijk. Uh, als acteur zijnde, dat je, dat je, je krijgt natuurlijk altijd die vage rollen. En dan krijg je ja. nog uh, van die rollen ook nog in die staan. Nou, je had, uh, vroeger had je die, uh, die Richard Kiel. Mensen denken van, wie is Richard Kiel? Ja. Maar als ik op een gegeven moment zeg Jaws in mm. James Bond... met die uh, ja. ijzeren tandjes, dat was er ook zo een. Die was twee meter, die, ja. uh, die, die was ruim twee meter. Dus die was, dat was de ideale schurk. Ja. Uh, twee keer uh, gespeeld in de uh, Spaaier uh, Who Love Me... en uh, daarna met uh, Moonraker, uh, kwam hij nog een keer terug... Maar het ja. was ook een uh, type in ieder geval. Dat ja, dus die typecasting die komt er niet vanaf. Nee. Maar ja, ik begrijp nu ook dat uh, onze uh, grote sporter... die dan uh, zoveel prijzen gewonnen heeft... ik ben hem weer even kwijt... die uh, tegen Badr Harry uh, had gewonnen. Oh, uh, Rico Verhoeven Rico bedoel. Verhoeven, ja. Nou, die, die zie je nu af en toe ook in films, hè. Want die had, uh, laatst die had wil... je dan uh, in uh, undercover dat hij dan uh, die Harry Lamers... die dan uh, uh, Ferry speelt. Ja. En uh, die, dan, daar was hij bij in de gevangenis. Hij had hem dus als een soort... Uh, beschermer geregeld. Oh, okay, okay. <laughs> heb je ja, niet maar, gezien? Nee, maar ja. uh, Mariko Verhoeven heeft er ook uh, geen geheim van gemaakt. Hè, om uh, dat hij dat na deel. zijn sportcarrière toch uh, ja. uh, het uh, acteerwerk uh, te gaan doen. Ja, maar het punt is alleen, vind ik... Uh, hij, uh, hij komt uh, qua toneelspel komt hij niet overtuigend over. Ik heb het idee dat hij dat waarschijnlijk wel heel moeilijk vindt. Mm -hmm. En je hebt nu een andere gast en die is heel groot. En die heeft bij de sterkste man van de wereld meegedaan. En die naam weet ik dus niet. Nee. Maar die was toen laatst bij Bo... Ja. En die, uh, die had er wat uh, speeltjes meegenomen. En Bo ook proberen om zo'n zo boomstam met uh, twee handvatten eraan... om die op te tillen. Nou, ja. Die scheurde gelijk ook uit z'n broek. En ja, je dat, krijg je, met, dat krijg je met bomen van kerels. Hè. Dat, dat zou ja. ik dan maar niet uh, ja. doen. Dus. Maar die was echt heel groot. En uh, die had op een gegeven moment ook een stukje laten zien dat hij uh, jong was. Hmm. Nou, toen was hij nog uh, 90 kilo of zo. En, uh, maar dat iemand dan zo groot en breed kan worden, dat vind ik onvoorstelbaar. Dat, uh, ja. Ja, dat zijn de meerdere die, die dat uh, kunnen. Ja, ja, je gebruikt gewoon uh, van die steroïden en toestanden. Want uh, anders lukt je, luk je dat echt niet op normaal Steroïden, ja. Steroïden, ja. Steroïde, ja. Ja, ja, ja. Anabolen. Anabolen. Ja. ja. En ze hadden. Dus het het ze hadden verkeerd. Verkeerd. He, wat zeg je? Nee, ze hadden. Jaren geleden ja. hadden ze een Rus. Uh, hadden ze toen betrapt bij de Olympische Spelen. Mm -hmm. en dat was een schaatserij die, die heette Guljaev. En op een gegeven moment uh, hadden ze zijn voornaam veranderd... in Anaboli Kouryjev. Dus. Annaboli. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus ja. Uh... Maar er was ook nog die ene gast toen die van BNN. Die, uh, die jongen die ging toen ook aan de steroïden. Want die wilde dan binnen no time ook zo'n uh, op de cover. Oh, ja. Dat wat nu Nick en Simon ook gedaan hebben al. Ja. Maar toen liet die man ook zien uh, met een soort parelsnoer. Van nou ja, je zit nu ongeveer hier met, uh, met je testikels. Nou ja... Uh, ligt eraan hoe lang je het gebruikt, maar anders dan kom je aan het andere eind te zitten en dan zijn ze heel klein. Oh. En dan denk ik dus inderdaad Bij die hele grote mannen denk ik van... jou ja, die hebben waarschijnlijk wel hele kleine. Het is niet. Ja, ja. ja, ik heb nou, altijd maar... vreemde fantasie altijd. Ja, nee, nou, ik begrijp je, maar. Uh... <laughs> Dus en dan is het nu nog niet eens... Uh, wat is het? Het is half negen en we hebben het al een we beetje... we zijn er al. we, en we zijn, zijn er al. Er al, al, al, al, al. Dus ja, sorry. Kijk, gaan gaan we... en dan op, op dinsdagmorgen uh, hebben we daar altijd na tien voor nodig. Nou, uh, <laughs> hier beginnen we al om half negen. Dus uh, ik, uh, ik vind het wel heel erg uh, spectaculair, die, hoor. We hebben nog steeds die ene uh, dwerg hier uh, op het scherm. Ja. En uh, daarom zijn die misschien zo groot. Zou je denken? <laughs> <Ja>. <laughs> Goed, gaan we weer even een stuk muziek uh, draaien. Hier is Alphaville en Bigger Japan. Ja, Big in Japan, dus overviel. viel. Wat oh jee, Silence. Ja. Dan moet ik altijd gelijk aan het uh, ene handpopje. Silence, I kill you. Weet je nog die uh, van die? Uh, dat was toen zo'n hele hype. Die man met die handpop, en dat was dan uh, Ahmed, Dat was een terrorist. Hoe oh, is dat, dat dan? Nee, die ken ik helemaal niet. Oh, dan moet je ze ook wel laten zien. Dat is wel heel leuk. Ja, we gaan beginnen met het Nieuws uit Zandvoort. Oh ja, want daar hebben we natuurlijk nog wel even uh, wat over. Te, uh, uh, hebben we daar een jingle yeah, van? Ja, goed wel uh. Oh jee, moet ik uh, weer eventjes zoeken, want uh, daar ben ik helemaal niet op voorbereid. Uh. Oh het is al half negen <toss> natuurlijk, hè dan, uh, dan is dat zo. Ach ja. Klik me helemaal vertrek, man. Uh, ik... ik eh. Ik zie, hier, ik zie hier alleen maar... Kijk je verleden? Nee. Ik heb alleen maar... It's my birthday. Er is een oh. eenjarige. Hoera, hoera, hoera. Ik heb helemaal niks. Oh, wat raar. Nou, ja, dat, is ik heb, dat, dat is het enige. Dus <coughs> ja, moet ik dan je... even dit doen? Nieuws uit Zandvoort. Ja, okay. Zandvoort Nieuws. Oké. Okay. Nou, nou, dan maar zo. Ja, de ontmoetingsruimte bij Huis in de Duinen. Er is een uh, enquête gehouden door de gemeente Zandvoort. En ze wilden graag even weten hoe de omwonenden en alles uh, het vonden. En mensen boven de 60. En uh, het is eigenlijk gestart in opdracht van de afdeling programma in gebiedsmanagement. En uh, daar zijn dus nu de resultaten van bekend. En uh, ze vinden het een aanwinst voor de buurt. En uh, 67% hoopt dat er samen koffie gedronken kan worden. En verder worden activiteiten rondom fit en bewegen door de helft van de doelgroep genoemd als iets wat ze graag willen zien. En uh, ze vinden ook een kluscafé wel interessant. En uh, een uitleenhulpmiddelenwinkel. Dat is een, dat is een mooie, hè, voor een scrabble. Een uitleenhulpmiddelenwinkel. Uh, als je hem goed neerlegt, heb je sowieso de drie keer de woordwaarden, drie keer de letterwaarde. Nou, ja, dan schiet er naar de groepen, dat, dat denk ik. En je bent al je letters kwijt, ook dat. Hè. Wat ja. zei je ook alweer? Uitleen. Uitleenhulpmiddelenwinkel. Maar er is ja, er een eentje uh, in Haarlem. Uitde een uh, hulpmiddelenwinkel. Schrijf dat, je hem op thuis? Ja. Ja. <laughs> ja. Je hebt dus in Haarlem heb je dan uh, zo'n winkel volgens mij uh, vlak bij de Bavo daarachter. Mm. En uh, in, niet in Zandvoort. En het zou inderdaad wel mooi zijn als dat hier ook was. Mm. Want het blijf, eh, zeker omdat het dan zo dicht in de buurt is uh, bij uh, het Huis in de Duinen zelf. En ja. bij het centrum. Dus de mensen er vrij makkelijk langs kunnen. Dus, uh, en uh, vier op de 10,60-plussers zouden graag... Computerles of hulp bij vragen over computers willen krijgen. Oh. Informatie over gezondheid, woning aanpassen en mobiele telefoon. Ik denk zelf mensen, alsjeblieft, jullie weten toch ook... dat het allemaal in plus met al te krijgen is. Eigenlijk, ik ben verbaasd dat ze is dan... Dit, uh, is dit voor mij uh, gesneden koeken, uh, ja, dit, dit is iets, Maar ik denk uh, dat het een eye-opener is voor mensen van... oh, dat zou ik ook al willen en dat ook. Hmm. En ik hoop dat de gemeente misschien dan wel even gaat kijken. Enquêtes zijn natuurlijk, natuurlijk wel anoniem. Maar dat ze willen kijken dat de mensen die uh, gereageerd hebben... of dat ze de mensen nog eens aangeven... de dus sommige dingen zijn al in Noord. Yep. En er is natuurlijk ook zo'n zo busje waar je mee heen, heen kan. Dus uh, de belbus. Dus uh, sowieso... Niet allemaal tegelijk meteen bellen, die bus? Nee, nee dat is geen goed idee. Maar het is, uh, er waren toch 169 mensen die meededen aan de enquête. Ja. En dat geeft dus wel een goed beeld van de behoeften... en de wensen van de doelgroep. Ik vind het uh, een goede zaak. Ja... Uh, maar dan uh, is er nog allerlei andere zaken in dit uh, dorp aan de hand. Ja, zeker. Want uh, ik heb begrepen dat er oliebolletjes zijn aangespoeld. Ja, zonder op de... poedersuiker. Ik zou bijna zeggen, het zijn niet die, die bollen die uh, Harry oliebollen op het uh, Raadhuisplein aan het verkopen zijn. Dat zijn namelijk hele andere oliebollen. Dit zijn echt hele smerige oliebollen. Ja, wacht. Uh, maar ik, uh, ik had al begrepen dat dat uh, behoorlijk uh, ernstiger is dan gedacht. Tenminste uh, als we de, de Zandvoortse krant uh, mogen geloven. Ja. Uh, want uh, er is uh, een behoorlijk stuk tussen het uh, strand, tussen Zandvoort en, en, en Muiden, Daar lijkt die vervuiling zich uit te strekken to tot aan Noordwijk aan toe. Dus het is nog een groot gebied. Uh, met het daar gelegen stilte- en natuurgebied Noordvoort. Dat was toen ook een hele hoop uh, om te doen geweest. Uh, volgens Christian Geertsma van Spanelanden is de olie die er nu ligt anders en ernstiger. En het uh, kan zijn dat het uh, beduidend groter klodders zijn dan in verleden week en erg kleverig bovendien. Dat uh, is ja. een beetje de reactie van, uh, van deze man meneer Gitsma van uh, Spaarlanden. En daar hebben ze dus contact uh, gehad met uh, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Maar die komt uh, in actie, pas in actie... omdat de hoeveelheid aangespoelde olie vooralsnog te gering is. Dus ja, uh, voordat het, uh, ik je zal je ja, eigenlijk afvragen... hoe ernstig moet het zijn voordat, uh, voordat Rijkswaterstaat... Uh, met ja. dat groot ding uh, ergens uh, gaat komen. Uh, verder in het, uh, in het uh, stuk staat... Uh, is de, de vraag of dit het topje van de ijsberg is. Want ja, je weet het natuurlijk nooit uh, wat, uh, wat dat schip uh, allemaal verloren is. Uh, Jutten lijkt me niet uh, verstandig met die oliebolletjes. Uh, want, dat, want je hebt er eigenlijk helemaal geen fuck aan. Om dat uh, even zo, de, de, zo populair uh, te zeggen. Dus het heeft helemaal geen zin. Nee. Maar er komt een speciaal apparaat. Hè? Ik, uh, we hebben het ook op TechCV staan, een foto van het apparaat. Is het zo? En het is een speciale apparaat die het zand gaat zeven om uh, die rotzooi eruit te halen. Ja, echt waar. Ja? Ik, ik heb er zelfs een foto van. En, uh, uh, hij staat dus op uh, de tekst uh, TV op de TV. Dus, ik, ja. dus dan moet ik hem even zoeken bij die foto. Maar uh, ja, dus dat, uh, dat gaat goed komen. En ze zouden dan donderdag en vrijdag, ze hadden hem al uitgetest in Amuiden. Die uh, grote, een soort, uh, het is echt een soort iets wat het de olie helemaal uh, eruit haalt. In ja. Dus dat is wel heel mooi. Dus uh, ik, heb hem, ik heb hem gezien ergens op internet. Ik zal hem je zo laten zien in ieder geval. Oké. Okay. Ja. Uh, zullen we dan nog weer even een stukje muziek? Dus, Lijkt ook uh, goed van. Ja, dat is een goed plan. Ja, dan uh, pak ik uh, toch uh, de hand die uitgestoken is. Je hoeft maar één vinger te geven. En uh, ik, uh, gelijk uh, pak ik hem dan ook. Want dan uh, laat ik iets horen wat, uh, wat wij op die donderdagavond wel eens uh, draaien. Past zeker in dit uh, programma. Want uh, de man uh, komt uit Venraai, is een uh, Nederlander. Ethan Huis heet hij. En, um, en op het, dit nummer is... Jori van Gemert ook uh, te horen. Uh, het is een heel mooi nummer. Het is van een EP Dreams in Multicolor. Martin Visser, de man van de Telegraaf... heeft uh, hier een uh, hele positieve recensie over geschreven. Dus nou, als je dat uh, hebt uh, van zo iemand... dan, uh, dan, dan gaan, wordt de aandacht er echt wel uh, erop uh, gevestigd. Ja. En uh, een van uh, die stukken die erop staat uh, is uh, dit nummer. Dat heet Bobby. Ik ga maar even zeven minuten onderuit zitten. Hoor, want het is zeven minuten? Zeven minuten. Doe maar. Bobby moved out of town Voices hushed and eyebrows raised Said goodbye to his mother, Jay Bobby moved out of town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 be moved out of Zijn er alweer, want uh, zo gaat dat uh, in het leven. Um, het is eigenlijk een, een tweede deel, want uh, er is al eens eerder een uh, nummer door deze twee uitgebracht. Uh, um, en dat uh, nummer dat heet Josephine, dus een Murder Ballad. En dit is het uh, vervolg uh, erop. En uh, dan zal ik uh, ook nog wel eens een keer uh, die Josephine nog eens een keer uh, laten horen. Maar uh, niet nu. Ja. Dus is etan huis dus. Um, nog even over die man uh, gesproken. Hij uh, geeft uh, morgen uh, samen nog, denk ik met deze Jori van Gemert. een optreden in de bunker in Gemert. Moet je wel helemaal naar Gemert. In de dus, bunker in Gemert. Ja, en uh, wat die man ook doet... is uh, naast het uh, maken van muziek... Uh, de muziek verzorgen bij pubquizzen. Dan, uh, oh, leuk. Dan uh, gaan ze ja. dus een pubquiz ergens spelen... Uh, in, het, uh, ja, in de buurt waar hij woont dan... Komt hij aan en dan uh, moeten ze dus vragen beantwoorden, die mensen die daar uh, zijn. Ja, en, en dan doet hij dan de muzikale ondersteuning, en dan. Ik heb zo'n beeld, heb ik dan. Ja, dat hij dan een stukje speelt, en dat die mensen moeten raden wat het dan is. Oh, ja. En daar heeft ja, hij dan ja, ook ja, zijn ja, inkomsten ja. uit, en dat, uh, ja. dat, dat, dat, uh, dat is een beetje wat hij, uh, wat hij doet. Okay. En het is de laatste anderhalf jaar natuurlijk... een beetje heel erg uh, sappelig geweest. Maar het uh, begint weer een beetje Dex te komen. Weer aan, dus hè? Ja, ja, ja, ja. dus uh, wat dat er gaat... Uh, zit hij wel weer aan de, aan de goede kant van de streep, denk ik. Maar, maar die ook een hele goede groep is... Uh, die uh, ook optreedt... dat is het uh, Groot Niet Te Vermijden. Ik weet niet of jij ooit van gehoord hebt. Wie? Wat? Het Groot Niet Te Vermijden. Groot is Niet Te Vermijden? Ja, nou, ik, ik heb ik er nooit zo, van gehoord. Ik zal gehoord. je zo een filmpje doorsturen. Oh. Maar die, uh, Dat is het uh, theaterprogramma. En die zijn groot. Maar ze zijn puur grote mond-op-mond -mond reclame. En die zijn al oh. heel lang bezig. En die, uh, maar die kunnen ook allerlei muziek, uh, raad en lied of niet, hebben ze dan ook uh, iets uh, op uh, internet staan van een oude uh, theatershow. Mm -hmm. En uh, dan uh, spelen ze alleen maar een, een, paar, uh, een paar tonen van een drum uh, iets. Nou, en dan weet je al van, oh, dat is dat uh, en dat. Uh, en ik heb gisteravond toevallig zitten kijken. Mm -hmm. En uh, ze zijn geweldig. En ik heb, ze zijn al zeker al dertig jaar bezig of zo. Mm -hmm. En, uh, maar die doen echt alle muziekspelers en met van allerlei instrumenten en zo. En, uh, en ondertussen zijn er, zitten er gewoon onwijs leuke sketches in. Dus ik kan je zeker aanbevelen, als je de kans krijgt. Okay. Het, groot, het was eigenlijk het grootste niet te vermijden dans- en showorkest. Ja. Maar ze, dat heet nu alleen nog maar het grootste niet te vermijden. Maar uh, ze hebben er wel af en toe wel een beetje dansnummers. Maar het die, die, zijn er gewoon echt uh, geweldige muzikanten die je altijd op zondag, zeg maar, ook in de krocht hebt. Maar zij hebben er altijd een hele leuke. Uh, uh, grappige uh, geven ze eraan. Dus uh, ik zal het zo wel even laten nou, zien. Moet het, uh, <laughs> ja, want, uh, Je wordt nou nieuwsgierig natuurlijk. Nou, ik, ik merk het wel als ik het in de mailbox uh, zie. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Goed, ik heb uh, nog een ander artikel. Er is een uh, casino in Las Vegas. Die uh, is er na wekenlange zoektocht in geslaagd... om een toerist terug te vinden. Ja. Want die had onbewust dat hij dus... Uh, uh, 229.000 dollar uh, op, met een... Uh, uh, zo'n zo speciale gokautomaat gewonnen. Maar er was een storing. Hm. En daardoor uh, kon hij zich natuurlijk niet realiseren... dat hij de gelukkige winnaar was. En hij was vanuit Arizona naar Las Vegas afgereisd... om te gokken. En uh, de casino schrijft al in een verklaring... dat ze al een uitgebreid onderzoek wilden laten doen... omdat de jackpot was gevallen. En uh, het was, uiteindelijk bleek het Amerikaan uh, Robert Taylor te zijn. En die kreeg na drie weken na het vallen van de jackpot... bericht van het casino. En dan kan hij dus de prijs op komen halen... En uh, ja, de casino schreef dat ze echt verplicht waren om de winnaar op te sporen. Oh. Voor hetzelfde geld zeggen ze gewoon niks en nemen ze het zelf. Weet ja, je wel? maar uh, dat zou je maar gebeuren dat je dan in de nat, uh, ergens uh, gewijs bent. Ja. En dat je dan op een gegeven moment ergens uh, in je brievenbeurs hoort klepperen of iets in de mailboxen. Ja. Uh, en dat is dan geen spam of phishing mail. Nee, nee, dat, dat zou je dat ook week. kunnen verwachten natuurlijk. Ja, ja daar was van... vorige week ook een artikel over. Dat er een vrouw ja. uh, in de spambox keek. En toen, uh, toen bleek dus dat ze zoveel miljoen had gewonnen. Ja, en ja zo... volgens mij hebben, dat, we, hebben wij ja, dat bericht ook, ook, ook, ook meegenomen. Ja, dat hebben wij ook nog. Ja, dat uh, zijn wel van die fijne, fijne berichtjes die je dan hebt. Ja. Ja. En dan ja. zit je ook echt wel... Uh, nou ja, op te wachten niet, maar je hoopt er altijd op dat... Uh, Vrouw Fortuna, jouw kant op kijkt. Hè? Ja, nou, uh, dat geldt niet voor iemand uh, die in het Limburgse Bree woont. Laatste plaatje, Weeg? Bree. Weeg Bree. Nee, niet Bree. Nee, Bree. Dat ligt uh, in Limburg. Oh, uh, ligt maar in Belgisch Limburg, Limburg okay. in dit geval. Oké. Okay. Dit ligt dus volgens mij zelfs in de buurt van Maas-Eik... waar uh, de Verstappers uh, wonen. Dus uh, die, okay. uh, ja, die, die, die schijnen daar uh, in die buurt te wonen. Ja. Maar uh, nou, deze man deed dus niet een Max Verstappen of een Jos Verstappen nou, hoor. Wat, wat dat er gaat. Want uh, die reed uh, met zijn trekker. Maar zelfs met je trekker kan je te hard rijden. Hij reed uh, 77 km per uur. Zo. Uh, en hij werd dus uh, gewoon geflitst. Dus een, uh, het was dus een uh, flitsende trekker uh, in, in dat opzicht. Dus uh, ja... Ik wist niet dat we zo hard konden gaan. Nou, uh, blijkbaar dus wel. Dus. Ja, ja. En, uh, het, uh, het, het, het, het was dus 77 km per uur. Nou, dan moet je wel heel hard uh, rijden, denk ik. Uh. Ik weet Ik niet wat, wat er op... in die, die, die trekker heeft gelegen, maar, maar het zou best, best een Honda-motor kunnen zijn uh, die ze nog hebben ge ge ge geleend bij Red Bull. Dat ze hem nog bezig zijn om hem af te stellen voor het volgende seizoen. Dat, uh, <laughs> ja, als je een, een trekkerrace? race nou, Trekker-race. Nee, of trekker, maar. trekker, trekker race. Dat, uh, maar dat wilden ze nog uh, in die contraat, wilden ze dat trouwens uh, Ja, doen ze dat. Ja, dat uh, uh, niet alleen in Zuid-Limburg, maar ook in Overijssel hebben ze dat ook zo te doen. Het schijnt heel leuk te zijn omheen te gaan met uh, allerlei uh, poespas eromheen, alsof het een soort festival is. Hè? Ja, ja. Van, nou, daar ja. is de Zwarte Cross denk ik ook uh, groot door geworden. Want ja. de Zwarte Cross is een beetje daaruit ont, ontstaan. ontstaan. Ja, ja, ja, ja. ja leuk. Dus, ja, en het dus is... gaat allemaal weer aan de gang. Ja. Hè? Want dinsdag krijgen we natuurlijk uh, weer uh, nieuwe ja. maatregelen. Uh, ja, wij noemen cross, ze. Uh, uh, even, uh, wij, wij, wij, wij, wij, op de donderdagavond noemen we ze Peppie en Kokkie. Ah. Dus, ja. dus, maar, ja, maar, maar dat was meer eigenlijk he? Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja, maar die ene. is het er niet. Uh, Ernst Kuipers uh, is, is, is het eigenlijk niet. Ik vind dat die man iets kundiger is uh, ja. in, in dat opzicht. Ik ben geneigd om uh, meer naar hem uh, te luisteren dan uh, naar, uh, naar een, uh, een man als Hugo de Jonge. Want, uh, die, uh, ja. Maar goed, het is, uh, dan ga ik heel erg uh, politiek uh, zijn. Ja, Laat ik maar, dat maar niet ik ben al heel blij, want uh, ik, ik ga vanavond heerlijk uit eten. Oh ja. En ik heb er helemaal zin in. Tot tien uur uh, kan je zitten dan? Ja, daarom. Nee, we hebben een zes uur aan tafel. Dus uh, heel Holland. Oh, heel dus Hollands. De... <laughs> zes uur moeten de piepers op tafel. Wat, dus, wat, uh, zie, ik na, wat zie ik daar nou staan? Ja, dat komen we straks op. Over muggen. Ja. Dit is een teaser. Hè. Die komen dus niet alleen op je geur af. Oh ja. Maar ook op je kleur. Ook op, ook op de kleur? Ja, ja, zie je. Ik heb je toch al, nu al getriggerd. Ja, nou, dus, dan ben ik. Nou, ik heb nog wel iets hoor. In dat opzicht. Wat had ik net nou? Oh, hier. Ja, uh, yeah, hier, dit. Uh, want, hoe verdien jij je geld? Gewoon met een, uh, een, een administratieve baan. Oh, oké. Okay. Nou, je kunt een uh, leuke bijverdienste doen hoor. Uh, in dat opzicht. Oké. Okay. En je had al erg veel moeite om op tijd te komen vandaag hier in de studio. Ja, dus ja. <laughs> vraag me af hoe, het, hoe, hoe Wilco daar tegenaan zit te kijken, hoor. Nou, nee, hij is, er, hij is gewoon altijd blij dat ik kom. Oh ja, is dat zo? Hij staat dan net niet buiten... Uh... In zijn eentje vindt hij het helemaal niks om, uh, om een radio te maken. Nee, hij hij vindt dat het het geloof ik wel. He? He? Dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Zeker. Um, en dan zou, de, uh, uh, dan zou er eigenlijk iemand bij moeten zitten... die een uh, beetje aangeeft of wat dan ook. Dat zou ja. dan kunnen natuurlijk. Ja. Um, goed, maar ik zei al, bijverdiensten. Ja. En moeite met opstaan. Dat zijn al uh, een aantal mensen. Want je kunt, als je heel erg uh, goed kunt slapen... matras matrasresensent worden. Ah, ja, ja, ja, ja, dat ja. kan. Proefsnurken in de matras. Proefsnurken, ja, proefsnurken, ja, proefsnurken. <laughs> uh, En... Uh, nou, wat je, wat je dan krijgt... is dat je dan... één keer in de zoveel tijd... krijg je een nieuwe matras. krijg je Om uit te proberen. En dan uh, kan je dan uh, zo'n 1755 uh, zo euro verdienen. Per maand. Nee, van de opdrachten die je dan krijgt... Uh, van de, de firma waarbij je dat uh, matras dan, uh, dan mag uitproberen. Uh, en nou... Het hele leuke van de, het merk van, uh, van, die, uh, van die matrassenmaatschappij is een hele leuke. Sleep Junkie. Ah, ja, heerlijk. Ik ja. vind het wel een naam voor een, uh, voor een band. Sleep Junkie? Nee, ja. dat is meer Junkie XL. Ik heb hem wel bij me trouwens. Ja? Ah, ik, heb, ik, heb hem, ik heb hem bij me, dus, dus ja, wat dat er gaat. Uh, why not, hè? Ja, why not. Uh, Um, ik zit even te kijken, want uh, we hebben nog, uh, we hebben nog uh, zeven minuten. Dus, uh, dus, uh, en ik heb een plaatje van 4 vier minuten vier, nou, 4,46. Dus ik moet, dan praten we nog heel even door. Uh, als oh, het ik denk we praten gewoon na de muziek even door... Nee, nee, nee want ik wil het een beetje afsluiten met een stukje muziek. Snap je? Dat is een beetje mijn... mijn uh, daar ben ik niet vanaf te okay, brengen. Oké, nou, daar zal ik wel maar uh, ja. rullen over de muggen. Ja, lijkt mij een goed, want, uh, uh, goed er plan. Er is een groot onderzoek gedaan uh, over muggen. Ja? Want hoe weet een mug jou in de zomer te lokaliseren? Nou, het was wel heel duidelijk van... Uh, ze gaan af op geuren, geur van zweet of CO2 in je adem. Maar er is ook, ook. meer, al dus de wetenschappers in het blad Nature Communications. Want zodra muggen dus de geur van een potentieel slachtoffer oppikken... blijken ze ook nog naar specifieke kleuren te vliegen. Mm. Dat is rood, oranje, zwart en cyaan. Ik weet niet precies wat voor kleur dat is. Cyaan, dat is iets met paarsig. Paarsig, hè? Oké. Okay, ja. okay. Het wijst er dus op dat uh, muggen naast geur ook kleur gebruiken om ons op te sporen. Mm. Want uh, de menselijke huid geeft de huidskleur en dat is een rood signaal geeft het af. En toen vroeg die onderzoeker zich af van uh, hoe zat dat nou? Want uh, uh, het zijn de kleuren, je aanmaling, je zweet en de temperatuur van je huid. Dat, dat trekt muggen aan. Maar de kleur rood ook. En dat is dus niet alleen mogelijk te vinden in je kleding, maar ook in ieders huid. En de huidskleur doet daarbij dan niet toe. Dus ze hebben echt een test gedaan. Ze plaatsten dus gele koortsmuggen. De Aedes Egypti. Die komen blijkbaar uit Egypte, denk ik. In kleine ik nou? kamertjes met daarin gekleurde stippen. En in afwezigheid van verleidelijke geuren bleken de muggen uh, steeds uh, naar de gekleurde stip toe te uh, vliegen. Tenminste, als deze rood, oranje, zwart of cyaan was. Groen, blauw en paars. Daar bleef ze, bleef ze van weg. Ook ja. als er geen CO2 in de kamer zat. Dus eigenlijk is het dan wel slim. Dus dat je dus. Uh, Groen, blauw en paars draagt. Dan uh, heb je minder last van muggen. Ja, en, ze, en, maar... en, en, en, en het, uh, ik zou bijna zeggen... Je, dan, dan uh, moet je ook opletten... als je bijvoorbeeld feestelijk uit uh, wilt dossen... dat je dat soort kleuren dus niet... Gebruik. Rood, oranje, zwart of siaan. Ja. Beter van niet. Ja. Maar ja, het is, het is wel zo. Het is niet voor niks dat ze in uh, Griekenland en uh, langs de Middellandse Zee... veel blauwe keukens hebben. Ja. Het was sowieso dat het vliegen en zo af zou weren. Oh. Dus dat, uh, dat komt hier vandaan. Of, dit is daar eigenlijk een uh, bevestiging ervan. Ja. Dus, uh, ja. Nou, we gaan op uh, naar het nieuws ja. van 9 uur. Want uh, de tijd hebben we wel vol weten te kletsen. Doe uh, met een uh, nummer uit de Saturday Night Fever van ja, de Beatles. In You Should Be Dancing.